Goedemiddag, ik ben Sint van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Russische raketaanvallen op Kiev is vanochtend tenminste één dode gevallen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Er werd een flat in het centrum geraakt. Rusland trok zich maanden geleden al terug uit de omgeving van Kiev. Maar vannacht was het toch weer onrustig, vertelt verslaggever Jeroen de Jager. Rond zes uur ging het luchtalarm af en uh, hoorden mensen drie explosies in de stad. Twee rookpluimen vervolgens. En er wordt gezegd dat er totaal 14 raketten op Kiev... Zijn afgeschoten. Dat wil niet zeggen dat die allemaal zijn neergekomen. Het kan ook zijn dat het luchtafweer meerdere raketten uit de lucht heeft geschoten. Reddingswerkers zijn aan het werk bij het getroffen gebouw. Er zijn in ieder geval vier mensen naar het ziekenhuis gebracht. De problemen bij de jeugdzorg worden steeds groter, meldt RTL-nieuws. Tien van de veertien organisaties lukt het niet om kwetsbare kinderen te helpen binnen de verplichte termijn van vijf dagen. In Rotterdam bijvoorbeeld is de wachttijd wel 60 dagen. Het aantal doden dat is gevonden in een in Zuid-Afrika staat inmiddels op 22. Eerder werden er 17 doden gemeld. Zij werden vannacht doodgevonden in de kroeg. Het zouden vooral jongeren zijn. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Mogelijk zijn ze verdrukt of vergiftigd. Als de usual festivals jou een beetje te mainstream zijn, moet je misschien je tentje in Almere opzetten, want daar wordt het Tomatensoepfestival gehouden. Eigenlijk wilden ze het het groentesoepfestival noemen, maar dat festival bestond al. Hey, zodoende hebben we naar een andere soep gezocht en het is het uh, tomatensoepfestival geworden. Het uh, tomatensoepfestival wil mensen met en zonder beperkingen bij elkaar brengen, want iedereen lust tomatensoep. Gezelligheid, lekker om de mensen zijn. Ja, is niet normaal, is is heel, heel leuk. Smaakt het eten ook een beetje? Zeker, zeker. Het is gratis hè? <laughs>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 aflevering van Zandvoort op zondag. De muziek uit de jaren 80 van Dead or Alive en You Spin Me Rounds. Ja, het is even na twee uur. Niet de zaterdagmiddag, maar dit maar ook de zondagmiddag, Albert-Jan. Klopt. Ben je er klaar voor? Goedemiddag. Ja, het is prachtig weer. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, kijkers. Op deze, ja, op dit moment zonnige zondagmiddag. Zonnige zondagmiddag en heel veel sports. Autosport ja. hebben we, motorsport... Uh, auto, ja, motorsport, autosport, uh, golf. En uh, ja, we hebben beelden te beschermen tekort. Want er uh, wordt ook weer gehokkeld. Dus uh, we hebben genoeg uh, sport waar we voor u uh, uh, naar kijken. met het linkeroog en het rechteroog. En als er dingen te melden zijn, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Een daarvan is natuurlijk uh, de Aria C uh, GT Masters op het circuit Zandvoort. Zojuist uh, gefinished. Het uh, ja, hoofdnummer uh, van vandaag. En straks krijgen we nog de Porsches... met Larry ten Voorde. Gisteren op pole gestart in race 1. Geëindigd op nummer 2. Dus die zal vandaag Revanche willen nemen. En die race die begint... om... even kijken... Uh, 10 over half 3. Dus die gaan we ook voor u volgen. Nou, Golf is het BMW Championship. Dat wordt gespeeld in München, Duitsland. Met deelname van Daan Huizing. En Daan Huizing... Uh, tot na twee dagen gedeeld tweede. Momenteel is het dag vier, hij had gisteren een wat mindere dag. Dus hij staat nu op een verdienst, toch nog zo verdienstelijke 24e plek. Ook die volgen we hoe hij de vierde dag, deze beslissingsdag, doorkomt. Maar het zal een geweldige klassering zijn als hij 24e zou worden of hoger. Goed, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook de vaste items... zoals er zijn om half vier de evenementenagenda... En om half drie het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het mooier? Wordt het minder? U hoort het allemaal om half drie. Dier van de week. Ik zei het je gisteren al. We hadden Rakker. Ik, en ik had die foto gezien. Ik zei, nou, die blijft niet lang in het dierenthuis. En ik keek vanmorgen weer op de website. En nee, inderdaad, Rakker had een thuis gevonden. Dus vandaag hebben we een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Chain. Gedicht van de dag. Ja, dat past een beetje op de, met dit weer. Er wordt natuurlijk weer her en der gebarbecued in Zandvoort. Dus we brengen een ode aan de barbecue deze keer. Ja, dat is een gedicht met tranen een trekker van het eerste uur. We brengen een ode aan de barbecue tijdens het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we hebben uh, om tien over half drie we, herhalen we het interview... wat onze collega Jelme Koper uh, van Goedemorgen Zandvoort gisteren had... met Ernst Brokmeijer. En uh, ze gaan een, uh, hij geeft een update over uh, de reddingsbrigade... en ook uh, attentiepunten uh, waar de reddingsbrigade op gaat letten... tijdens tropische stranddagen. Uh, tweede uur, zoals u van ons gewend bent, gaan we de regio in. Uh, tussen drie en vier... We gaan in ieder geval naar Amsterdam, want uh, bedoel, er is natuurlijk weer een, een, uh, alle festivals die twee jaar lang niet uh, hebben kunnen, uh, uh, uh, ja, verspeeld kunnen, konden worden. Uh, maar er zijn niet alle, alle festivals We kunnen weer een herstart maken, want het heeft natuurlijk ook allemaal te maken met de inflatie en materiaalgebrek en tegenvallende kaartenverkoop... zoals bijvoorbeeld het Summer of Love Festival in Amsterdam... dat gaat dit jaar niet door. Het hoe en wat, u hoort het allemaal in de reportage in het tweede uur. Uh, we gaan ook naar de Zaanstreek, Waterland... want we gaan naar de Markerhavenfeesten... Uh, die ook weer begonnen zijn... En we bekijken een, een terugblik naar de korte baandraverijen Beverwijk. We hebben dan een aantal weken geleden ook wel aandacht aangeschonken. Dat was het feit dat ze dat weer herintroduceren in Beverwijk. Hij is inmiddels verreden, de korte baandraverijen. En we gaan een sfeerverslag van onze collega's van NHTV uh, voor u op de radio herhalen. Dan gaan we het de derde uur hebben, Pit Report, kwart over vier. En daar herhalen we het interview wat uh, Jelme Koper van Goedemorgen Zandvoort... gisteren had met Erik Weijers over een update van uh, het circuit. Want het, uh, ook op het circuit zijn het uh, de evenementen uh, ja, bijna niet aan te slepen. Zoveel evenementen zijn er, zoals dus dit weekend bijvoorbeeld de ADAC GT Masters. Geweldig raceprogramma. Uh, hoe de stand van zaken is, daarover meer tijdens een PIT Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En onze collega Tineke de Nooi, ken je er nog uh, van uh, Veronica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke. Je raakt bijna de tel kwijt, ja. maar inderdaad, Tineke de Nooi, 81 jaar uh, albert -Jan. Ze is uh, gestopt bij uh, NPO Radio 5 uh, een aantal weken geleden. En ze heeft weer een nieuw plekje gevonden bij uh, Veronica... dus waar ze eigenlijk begonnen is en uh, waar ze ook uh, medeoprichter uh, was. De cirkel is rond. De stout, cirkel is rond, dus uh, met 81 jaar gaat ze weer beginnen bij uh, Veronica. Ik ben heel benieuwd uh, wat voor programma ze daar uh, gaat doen... en uh, hoe leuk uh, dat uh, gaat worden. Toch uh, geweldig. In 1960 begonnen met de oprichting uh, van uh, Veronica... En nou weer terug op het uh, oude plekje. Doet maar aan uh, bepaalde mensen denken en zo, uh, weet je wel, die gaan uh, toch uh, steeds weer uh, terug uh, naar, uh, naar de roots. En lekker uh, radio maken natuurlijk. En wij doen dat voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag allemaal. Het uh, is 19 graden tot aan uh, 5 uur vanmiddag Zandvoort op zondag. Je hoort het al van Albert Jan, we hebben weer een uh, drukke en volle agenda. Dus... Uh, we gaan lekker snel door met uh, de zomerse muziek. Wat dacht ik van deze van uh, Baltimora? Let's get to you. Ook bij het weer van vandaag we horen natuurlijk een lekkere zomerse klanken op de Zandvoortse radio. Ditmaal uit de jaren 80 wederom een lekkere plaat. En van Baltimora. Dat was de Tarshan Boy. Goedemiddag, Zandvoort. Welkom dat je erbij bent. En wij zijn er tot aan vijf uur. En uiteraard hebben we ook het nieuws in het kort. Dat doen we na deze.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 De grote hit van dit moment. De single van uh, George Eswar was dat. En Queen, Queen, Crash. Het is uh, tijd voor het uh, Zandvoortsnieuws. nieuws. Is er uh, weer wat gebeurd, uh, Albert-Jan? Nee, nee. Nee, weinig hè? Nou, vanmorgen keek ik uh, uit mijn raam en uh, ik zag uh, allemaal kapot getrapte uh, uh, vuilnisbakken. Uh, uh, en uh, uh, uh, fietsen die waren omgegooid. Dus... Oh, maar dat heeft... was er iemand dronken? Dat heeft de lokale pers niet gehaald, verder. <laughs> Goed. Nou, bij deze. Ja. Wij zijn ook lokale pers. Mo morgen is het weer <laughs> maandag. Yes. Goed. Uh, nou, we hebben een nieuw bestuur. Afgelopen dinsdagavond zijn Martijn uh, Hendricks uh, van Jong Zandvoort, Gertjan jan Bluis van het CDA, Peter Kraan van Oudere Partij Zandvoort en Las Carré van de VVD beëdigd als wethouder. Eerder op de dag namen Ellen Verheij en Raymond van Haften afscheid. De nieuwe wethouders zijn tijdens een extra raadsvergadering beëdigd. Samen gaan ze nu het nieuwe coalitieprogramma voor Zandvoort uitvoeren. Tijdens de extra raadsvergaderingen werden ook enkele nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dat zijn Bruno Balberg-Wilson van de oude partij Zandvoort en Kenny Bol van het CDA. Harry Lemmens van de VVD werd geïnstalleerd als buitengewoon raadslid. Eerder die dag namen zoals gezegd de beide oud-wethouders Ellen Verhey en Raymond van Haafden afscheid met een receptie in Bernie's Lounge. En ze verlaten allebei de Zandvoortse politiek. Ellen Verhey was wethouder sinds juni 2018 en zette zich onder meer in op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie en toerisme. Raymond van Haften was wethouder van Zandvoort sinds juli 2020 en had onder meer duurzaamheid, zorg en welzijn en de Formule 1 in zijn portefeuille.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 Weet u wie hierbij betrokken zijn of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld u dan bij de politie. Bel de opsporingstiplijn via 086070. 086070, dat is gratis. Maar u kunt ook anoniem uw informatie delen via meldmisdaadanoniem 0807000. Nog even aanvullend daarop, albert De warning in braak heeft rond half tien plaatsgevonden... Dat heeft de politie later nog bekendgemaakt. Dus rond half tien, als u dan heeft, iets heeft gezien... meldt u dan bij de politie. De stalen kabels onder de balustrade van een balkon... op de vernieuwde boulevard Paulusloot zijn kapot. Ze hangen in grote lussen op de grond. De leverancier is aan het kijken of dit anders kan om dit te voorkomen. Zo laat een woordvoerder van de gemeente Zandvoort weten...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 Dank u wel, Albert Jan. Het Nieuws is uiteraard uh, ook na te lezen op onze CFM-app. En mocht je onze app nog niet hebben, nou, hij is gratis uh, te downloaden, hoor. In de Play Store uh, kan je hem vinden onder ZFM Zandvoort. En dan blijf je op de hoogte van uh, de laatste berichten uit Zandvoort. Kan je luisteren naar het geluid van Zandvoort. Kijken op de webcam in Zandvoort. En nog veel en veel meer. Dus download onze app nu en uh, je blijft op de hoogte van uh, alles wat er hier in Zandvoort gebeurt. Worden, dan gaan we de gouden oude single van Elfenville en Big in Japan. Dit is Japan! En uh, zo dadelijk gaan we het uh, weerbericht uh, met je doornemen. Kijken wat het uh, de komende dagen gaat doen. Maar eerst nog even een uh, lekkere plaat van uh, Dusty Springfield. Dat is die uh, Springfields met uh, Zie je de uh, Het is uh, even een half drie tijd om het uh, uh, weer even met je door te gaan nemen. En we zitten ondertussen ook naar de live beelden te kijken vanaf het uh, circuit zon voor het -Jan. En als ik naar die beelden kijk en uh, zo van, uh, van bovenaf uh, richting het circuit, dan ziet het er toch nog vrij redelijk uit hier. Ja, je, wat, wat bedoel je? De, de het pit, weer? De, de pitgulls? Uh... Nee, ja, nee. Ik heb het gewoon over het weer natuurlijk. Nee, het, is, uh, het ziet er prachtig uit. Maar volgens mij is dit nog een herhaling van gisteren. Oh, oké. Okay. Maar goed, de, de race. Het feit aan rennen, om het zo maar eens te zeggen, staat uh, gepland voor tien over half drie. Dus uh, daar wachten we, is het wachten even op. Maar wellicht dat het wel live is hoor. Je, je, je moet, ik heb het net opgezet, dus we wilden even zien. Maar goed, het is mooi weer. Het is te zien, het is mooi ja, weer. Ja, het is heel mooi weer. Ja. Heel mooi weer. Goed, wij gaan ons bezighouden met de aardse dingen, zoals de weersverwachting. Na een nacht met regionaal flinke buien ziet het weerbeeld er voor deze zondag beter uit. Het blijft droog en met name later vandaag breekt ook de zon af en toe door. Er waait een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind en het wordt 21 graden. Vanavond is het bewolkt en komende nacht is een kleine kans op het regen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon, maar de start van de dag is bewolkt. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind... loopt het kwik op naar 21 graden. Dinsdag schijnt ook de zon volop. Het blijft droog en er waait een zwakke, veranderlijke wind. De temperatuur loopt op naar graad of 22 tot 24. En woensdag overheerst weer de bewolking en in de middag is een bui niet uitgesloten. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en wordt 26 à 27 graden. Donderdag zijn de perioden met zon, maar geleidelijk komen er stapelwolken tot ontwikkeling. In de avond stijgt de kans op enkele regen en zelfs onweersbuien. De temperatuur loopt op naar ongeveer 28 graden. En vrijdag schijnt af en toe de zon. Maar er zijn ook stapelwolken. En verspreid over dag en over de regio valt een enkele bui. Mogelijk wederom met onweer. De wind waait uit het westen en is meestal matig van kracht. En het wordt 22 graden volgende week vrijdag. Aldus Rico Schreuder. Dankjewel, albert voor het weer uh, voor de komende dagen. En uh, volgens mij is het uh, weer wat slechter geworden dan uh, dat je gisteren vertelde. Ja, ja, klopt. Dat uh, idee uh, heb ik niet. Het uh, uh, wordt elke dag weer geüpdatet. Geüpdate. Ge dus door Rico, uh, ja, dus Rico dus het, Schreuder. Dus het wordt weer wat uh, wisselvalliger. Wat, wat maar ja, als de zon er is, gelijk gebruik van maken en heerlijk in de zon gaan zitten. Zo is het nou. Het weer is na nou te lezen. Uiteraard ook op de uh, Blok van uh, Rico Schreuder. Dat was het weer. Zie het En dan zitten wij in de studio. Kijk ons nou. Vriend, ik dacht, ik bel je op. Is even checken, is het waar? Ach, jonge, hart toch op, ze was de moeite niet waar. Nou mooi, dan kunnen we de vroeger veilig maken met elkaar. zelfde tijd, hetzelfde rondje, is goed, ik zie je daar. Maar jij bent dronken na twee biertjes sinds je haar hebt ontmoet Ach man, ik ben het niet verleerd, het zit nog steeds in mijn bloed En ik heb trouwens gehoord, dat die blonde er werd. Je bedoelt die ene die je laatst ging volgen op de verf. Ja die, laat zien, hoe Oh die, shit ouwe, dat is tenminste niet Maar goed, ik zie je binnen het Is goed, dan wel ik vast bitter weer Kijk ons na, nou. we zijn er te af? We lijken wel weer 18 jaar, nu snap ik waarom Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd hey, hey, hey, hey, hey. Tussen ons is er niets veranderd Hey vriend, schrijf we niet de tikkie te aan Nee joh, neem het leven als Kia met een korreltje, zaag je Heb je maar. Like, man dit is het, het mooiste wat er is. Hé, hey, maar heb jij nou het nummer van die blonde fix? Nog niet. Nog niet? Maar wel van die shit, ouwe. Dat is ja. de meeste niet. Maar goed, ik ga weer naar binnen vriend. Is goed, dan haal ik weer weer. Kijk ons na, nou, we zijn weer terug bij jou. We lijken wel weer tien jaar. Nu snap ik waarom door zij is afgeklapt. Kijk ons na, nou, we zijn... Het mooiste meisje van de klas is bij bijeen handen. Wat tussen ons is en iets te helder, Wat tussen ons is er iets te helder, We zijn nog steeds gewoon hetzelfde, eh? Zijn weer terug bij af? We lijken wel weer 18 jaar. Nu snap ik waar, door zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn. De nieuwe single van weer Snelle en Meteor hoor met, met Kijk ons nou. Zo, dadelijk uh, hoor je het uh, interview nog een keer terug. Wat uh, gisteren onze collega uh, bij Goedemorgen Zandvoort Hart. met Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Redisbrigade. Hoe uh, zijn zij voorbereid op het uh, komende zomerseizoen? Dat gaan we doen na deze van de Bibi en Cubans en Starlets. Nou, we hadden het net over uh, Tineke de Nooi 81 jaar oud... en dat ze weer terugkomt bij uh, Veronica. Haar uh, oude stek uh, waar ze in uh, 1960 uh, mee begon... met uh, diverse andere personen natuurlijk. Het uh, oprichten van uh, de, uh, de omroepvereniging uh, Veronica... en uh, ook uh, de BB&Q Band en uh, Starlet. Dat was een heel bekend geluid uh, bij uh, Radio Veronica. En van dat bekende geluid uh, bij Veronica... gaan we naar een ander bekend geluid. Al heel veel jaren... De, voorlichter van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Dat is onze Ernst Brokmeijer, Albert-Jan. Klopt, want Ernst had gisteren een interview... tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort op de zaterdagmorgen... een gesprek met onze presentator Jelmer Koper. En dat ging onder andere over de, de taken van de Reddingsbrigade... en met name ook als er erg drukke stranddagen zijn... Dus uh, nu volgt dat, uh, de herhaling van dat interview. De reddingsbrigade tijdens tropische stranddagen. Die uh, drukte van het voorseizoen en uh, ook de planning van het uh, zomerseizoen gaan. Uh, toch nog even eerst naar uh, wat uh, heftiger nieuws van vorige week. Uh, waar, waar hulpdiensten op het strand moesten uitrukken. Uh, Vanwege een zwaar gewonde badgast. Hoe, hoe, hoe heeft dat zijn impact gehad op, op jullie team? Dat is denk ik ook wel aanzienlijk geweest. Nou ja, je, je ziet natuurlijk, hè, en, en enerzijds hè, hebben we jongens, meiden, mannen, vrouwen. die, die goed opgeleid, getraind zijn. om hulp ja. te verlenen als het nodig is. En dus de, de basis, en dat is natuurlijk heel belangrijk dat die goed is. Um, daarnaast, dit zijn incidenten die we gelukkig niet elke dag meemaken, en dat betekent inderdaad dat dat, ja, dat dat wel even in die zin impact heeft, is dat we daarna dat echt goed met elkaar evalueren, in dit geval samen met de collega's van, van Bloemendaal en ja. hebben we hebben daar uh, samen, samen opgetrokken, en dat er even goed gekeken wordt, hé, hoe is alles nou gegaan uh, uh, heeft iemand, uh, nou ja, uh, moet er nog een, een vervolggesprekje komen met iemand, om het uh, in perspectief te zetten, en ja. op die manier wordt dat uh, na afloop uh, gedaan, en, en in die zin, en dat, dat, dat is altijd heel lastig, hè? qua inzet voor ons, ja, alles wat we konden doen hebben we gedaan en dat is goed gegaan. Um, maar het blijft gewoon een heel vervelend uh, ongeval op het strand. Waarvan we natuurlijk hopen dat dat, uh, ja, dat, dat eenmalig is en niet, en niet vaker gaat gebeuren. Nee, zeker. Oké, okay, nou, het was ook uh, vorige week, vrijdag, was ook uh, wat dat betreft een unieke dag uh, voor het voorseizoen. Een, uh, een, uh, een drukke dag, alle terrassen zaten vol. Het ja. weer was natuurlijk ja. ook uh, perfect. Nu hebben we dat al eigenlijk een aantal weken. Uh, hoe zijn jullie ervaringen daarmee? Uh, beter dan verwacht? Nou ja, qua weer mogen we natuurlijk niet klagen. Ik bedoel, als we dan vandaag even niet meetellen tot nu toe. Maar wie weet, we hebben ook daar gehad. Ja. S ochtends schrijf, middags toch weer uh, heerlijk ja, zon, en warm. Ja. Um, uh, qua werkzaamheden voor ons uh, tot nu toe relatief rustig. Dat betekent wel dat wij, uh, nou, waar mogelijk ook door de week, uh, eh, ondanks dat we eh, nog buiten de vakantie zitten, maar zoveel mogelijk proberen één of beide posten open te hebben ja. uh, voor, voor de strandbezoekers en, en in geval er wat gebeurt. Um, maar als we kijken naar, ja, naar, naar de inzetten, dan zien we inderdaad vooral op die wat drukkere dagen dat er wel wat kindjes zijn geweest. En der en der. En, ja, ik noem het altijd maar een pleister geplakt is, hè, wat kleine EBO-gevalletjes. Maar dat het uh, voor ons relatief uh, uh, ja, behapbaar is. En, en vooral heel veel preventief werk. Hè, dus het rijden over het strand, het varen op zee, mensen waarschuwen. Uh, dus ja, tot nu toe uh, um, ja, is de start van het seizoen uh, verder uh, uh, vooral rustig. Hey, je had het net over inderdaad uh, de kinderen die dan inderdaad uh, kwijtraken. Ik zag toevallig een ja. reportage van de Telegraaf als het volgens mij uh, onlangs ja. voorbij komen uh, ja. met de titel uh, de, de eerste mooie dag in, in, in Zandvoort. Mensen zijn meteen in kinderen kwijt. Is, is dat ook zo scherp? Nou dat is in die zin zo scherp. Dat zien we eigenlijk elk jaar uh, aan het begin van het seizoen. Is dat mensen, uh, ik zou bijna zeggen, echt weer even moeten wennen aan hoe werkt het ook alweer op en rond dat strand. Ja. En soms zijn het mensen die voor het eerst met hun kinderen gaan, kinderen misschien niet wel op het strand geweest, hebben eigenlijk ook niet nagedacht dat het misschien handig is om iets af te spreken. Als ze met de trein komen of met de auto, ook met iets oudere kinderen, van goh als we elkaar kwijtraken zien we elkaar daar. We um, um, hebben ook niet bedacht dat het hè, hoog en laag water, en dat je ergens op een strand met je spullen zit en misschien een uur later verplaatst, waardoor je kinderen die je niet meer kunnen vinden. Ja. Um, dus we zien altijd eventjes een, een piekje aan het begin van het seizoen. Um, en, en natuurlijk zien we dan nog een wat grotere piek, echt, echt uh, hopelijk als we straks uh, in augustus uh, een aantal dagen echt tropische temperaturen ja. krijgen. Maar dat komt maar dan heeft gewoon, er dan mee uh, te maken dat er gewoon ja. heel veel mensen zijn. Ja, precies. Nou ja, op zich zou je zeggen, het strand van Zandvoort is aardig, aardig overzichtelijk door al die strandtenten. Dan uh, ja. daar kan wel een beetje op, aan vasthouden, zeg maar. Ja, maar je moet je voorstellen als je wat kleiner bent, en, en je bent wat jonger, uh, mm -hmm. dan dat ook overal van die prachtige windschermpjes, daar kijken wij overheen. En als je net te klein bent, kijk je er niet overheen. En dan is letterlijk één stap naar links of rechts is al genoeg om, om je ouders klein te raken. Want dan zie je ineens alleen maar blauwe achterkantjes of rode achterkantjes. Um, ja. en, en, en, en, en voor ons is dat makkelijker. Um, um, dus ja, het blijft gewoon belangrijk voor ouders om, om nou, het goed op de kinderen te letten, dus eventueel een 06 polsbandje om te doen met naam en telefoonnummer. Um, en, en inderdaad, voor of even na te denken, goh, waar zit ik? Is er nou echt iets herkenbaars? En, en we zien ook nog wel eens dat een kindje heel braaf zegt... ja, ik moest uh, letten op die rode viskar. Um, ja. ja, die rode viscar die rijdt natuurlijk elk half uur naar een ander plekje toe. Ja, ja. nee, dat is inderdaad geen goede, goede oriëntatiepunt. Maar nee. het, is, uh, het, het is nog op dit moment dus uh, relatief rustig... Uh, Voorzien jullie dat het nog een aantal weken blijft? Of is het echt uh, onvoorspelbaar? Of valt het ja, misschien tegen? Ik, ik zou bijna zeggen, welkom in Nederland. Hè. Dat ja. kan echt per dag verschillen. Hè. Als ik naar de komende week kijk... Ik geloof dat de afgelopen twee dagen elk uur een andere weersvoorspelling staat. Ja. En het was heel lang donderdag, zou weer top worden. Nu wordt woensdag weer warm. Uh, we zien wel over het algemeen door de week... op dit moment is dat op hete dagen en natuurlijk wel heel veel volk komt. Maar dat het nog geen gekhuis is. En dat is gewoon, hè, de kinderen op school hebben proefwerkweek... Ouders moeten nog werken. En, en tuurlijk gaan mensen naar het strand nemen. En afgelopen vrijdag had ik echt het idee dat half Nederland een, een snipperdag had genomen om ja. naar het strand te gaan. Ja. Um, um, of de, de week daarvoor dat het zo warm was. Mm -hmm. um, maar ja, de echte zomerdrukte ja, die gaan we pas zien na 9 juli als, als de zomervakanties in Nederland uh, beginnen. Ja inderdaad, zo nog even over dat uh, onvoorspelbare weer. Dan ook de voorbereiding van, van jullie team. Maar inderdaad, de komende zomer voorspellers ook uh, meerdere... Hittegolven die best wel ja. uh, reëel zijn. Is dat, ja. uh, is dat dan ook een extra punt van aandacht waar jullie nu al van zeggen, nou daar gaan we alvast naar kijken? Maar nou ja, we houden dat wel natuurlijk altijd in ons achterhoofd. En, en waarom dat voor ons belangrijk is, is, ik zou bijna zeggen, voor de belasting van ons vrijwilligers. Ja. En wat je ziet is dat we hè, op gewone dagen, vooral overdag, actief zijn. We zien natuurlijk, zodra die hittegolven komen, de dagen letterlijk langer worden. En dat betekent dat, we, dat de reddingsposten vaak al rond 8, 9 uur s ochtends open zijn. Mm -hmm. En dat vaak om 11 uur s avonds nog al het materiaal opgeruimd moet worden. Dat vraagt best heel veel van vrijwilligers ja. uh, die vaak ook nog moeten werken op andere bezigheden. En dus dat is uh, qua, qua planning en als je een wat langere periode hebt, ja, dan heb je echt al een paar moment dat je echt even moet nadenken van goh, een aantal zijn nu wel echt erg moe en hebben echt heel veel gedaan, uh, dan moeten we even een ander scenario verzinnen. En dus dat is zeker iets waar we over nadenken. Uh, en wat ik al zei, het is alleen niet heel goed te plannen, want né, het is soms één dag, het is soms vijf dagen, het, het kan ook twee weken heel mooi weer zijn. Um, dus het is vaak wel echt uh, uh, dat we op een redelijk korte termijn echt de dag zelf pas, uh, pas ja. kunnen plannen ja, ja en, en inderdaad dat, dat onvoorspelbare weer de onvoorspelbare omstandigheden ja. um, hoe is daar want je hoort natuurlijk nu in elke sector dat er eigenlijk te weinig mensen zijn ja. um, en dan is het zeker uh, in zo'n branche waar je op sommige dagen echt iedereen nodig heb, en uh, de andere dag weer niks. Uh, is daar uh, bij jullie uh, voorzaken problemen? Nou ja, we, we zien natuurlijk, en dat geldt eigenlijk voor alle raceverganers in Nederland, dat we altijd uh, nieuwe mensen kunnen gebruiken. Ja. Uh, ik moet wel zeggen dat ik altijd uh, in positieve zin verrast ben dat bij ons de, de instroom elk jaar toch op zich nog best redelijk is. Ook dit mm -hmm. jaar weer een aantal nieuwe livecards die zijn uh, opgeleid. Uh, we hebben een jeugdopleiding lopen en dat is echt de groep daaronder hopelijk onze toekomstige lifecarts... ...daar zitten gelijk kids tussen de 13 en 15 in op dit moment. Mm -hmm. En dus dat deel hebben we niet over te klagen. Uh, wat we wel zien, en dat is eigenlijk een ander fenomeen... ...is um, dat we als je kijkt naar de inzeturen zeg maar, van een vrijwilliger... ...doordat iedereen het veel drukker heeft gekregen... ...waar je vroeger misschien één vrijwilliger nodig had... Mm -hmm je er nu al twee of drie nodig hebt. Want die ene vroeger zat uh, zes dagen in de week uh, op het strand. En tegenwoordig uh, moeten ook geworden, Ook de jongeren moeten hun centjes verdienen. Uh, ze, moeten, uh, ook ze, moeten... en ze hebben ook nog vaak één of twee andere verenigingen... ...waar ze sportief actief zijn. Ja. En dus per vrijwilliger is, is de tijd gewoon wat beperkter. En dus dat betekent eigenlijk dat je per saldo meer mensen nodig hebt... ...om hetzelfde te doen. Maar ja, dat is, iets, dat is niet nieuw... ...dat waarschijnlijk als je naar de hockey of de voetbal gaat... Mm -hmm. Dan hoor je zelf de verhalen en dus dat, dat is wel een uitdaging. En, en ja. Wat ik zeg, links ja. dan is goed. Maar we zijn er al scherp op dat ook naar de toekomst. Hoe dat natuurlijk al moet blijken. Ja, ja, nou ja, in ieder geval, die voorbereiding van de livecard is ook weer. Uh, met komend seizoen in uh, volle gang. Dan toch even voor de meeste luisteraars. zijn dan toch de strandgangers uh, zelf natuurlijk. Met dat onvoorspelbare mm -hmm. weer. En ja, inderdaad, ook afgelopen donderdag. was het ook ineens weer uh, uh, ja. bij, bijna 30 graden. Uh, hoe is daar, wat voor tips zou je willen meegeven? Om de nou ja, uh, strandgangers nee, dat... Ik zou bijna zeggen, mijn mantra de afgelopen weken dat zijn echt een paar hoofdtips Eigenlijk de allerbelangrijkste, ga nooit alleen zwemmen. Nee. Uh, uh, ook al ben je nog zo'n goede zwemmer, je kan altijd kramp krijgen. Er kan iets gebeuren wat niet voorspelbaar is. Dus zorg altijd dat er iemand is die je checkt. En dat kan zijn dat je met een maatje het water in gaat. Dat kan zijn dat je op de kant met iemand afspreekt, wil jij op me letten? Ja. Uh, dat kan zijn dat je nou ja, met iemand wat afspreekt. Maar... Ja, probeer gewoon te voorkomen dat je alleen in zee bent uh, en daardoor, als er iets gebeurt, afhankelijk bent. En het voorbeeld dat ik vaak geef is, hè, als ik hier uh, buiten aan het wandelen ben, ik ga door mijn enkel, dat is super vervelend, ga ik op de grond zitten, pak ik mijn telefoon, dan bel ik iemand van, ik zit hier uh, op straat, kun je me helpen. Als ik in zee uh, kramp krijg of er gebeurt iets, ja, dan is er eigenlijk maar één weg uh, waar ik uiteindelijk eindig en dat is beneden op de bodem. Um, en, en dat klinkt heel hard, maar dat is wel, wel gewoon de realiteit. Dus, dus hou daar rekening mee. En in het verlengde daarvan ja, let op eventuele uh, waarschuwingen. Mm -hmm. En dat kan zijn de waarschuwingsvlag op de renningsposten en op de speciale strandpalen... die ongeveer om het paviljoen staan. Dat zijn de rood-witte masten. En daar kan een gele vlag hangen. Dat betekent uh, ja, vandaag zijn er extra gevaren Maar ja, hou daar dan rekening mee. En dat is vaak bij aflandige wind. En wind richting uh, Engeland. Ja. Of als er heel hoge golven of heel veel stroming is... Um, eventueel, en gelukkig zien we dat in Zandvoort nauwelijks... zouden zou er zelfs een rode vlag kunnen hangen. Uh, um, en uh, volgens mij hebben we dat ja. twee jaar geleden in een, een, een dramatisch weekend gehad. Die kans is in Zandvoort klein. Ja. Um, en daarnaast hebben we nog speciale waarschuwingsvlaggen ...die op gevaarlijke plekken neergezet kunnen okay. worden. Dus op het Dat zijn rode, rode en gele banners die kunnen staan bij een mui bijvoorbeeld... Ja. ...die echt ter plaatse een plek uh, aangeven. Maar dus dat is de tweede, let op uh, waar je bent en wat de gevaren zijn... Um, en de derde, uh, en dat is dan meer richting kinderen, maak goede afspraken met je kinderen. Uh, hele kleine kinderen ook, nooit alleen in zee, altijd met een volwassene. Mm -hmm. Het liefst op een armlengte afstand. En ook op het strand, he, spreek af, we zitten hier. Uh, dit is wat je wel nou mag, dit is wat je niet mag. Um, en dat klinkt allemaal een beetje belerend, uh, maar eigenlijk is het doel natuurlijk dat iedereen een fantastische dag op het strand heeft. En met elkaar ochtends vrolijk komt en aan het eind van de dag vrolijk naar huis gaat. Dank je wel, Ernst uh, Brokmijn, inderdaad voor uh, de goede tips uh, voor uh, deze komende zomer. En hoe de Reddingsmigade zich uiteraard op het uh, zomerseizoen uh, voorbereid heeft, uh, Albert-Jan. En uh, ja, ik heb ook nog een uh, mooi bericht... want uh, de Reddingsmigade bestaat uh, dit jaar 100 jaar. En dat wordt uh, uitgebreid uh, gevierd. Daar gaan we nog uh, later in een uh, andere uitzending uh, aandacht, zeker aandacht uh, aan besteden. Maar ze hebben een heel mooi uh, bedrag uh, gekregen van een, uh, een feest... wat uh, afgelopen woensdag en donderdagavond is uh, georganiseerd in de Chin Chin... Het heet uh, NAF's uh, Trans uh, Party Zandvoort En dat vond uh, afgelopen woensdag en uh, donderdag plaats. Uh, eigenlijk een beetje als uh, verlengstuk van dat uh, festival uh, op het strand. Dat uh, Luminosity, uh, wat uh, daar uh, plaatsvindt. Uh, uh, dat uh, Trends uh, Dus uh, heel veel internationale bezoekers uh, ook uh, in de Chin En die hoefden geen entree te betalen. Maar er werd wel gevraagd om een uh, donatie te doen aan uh, de Redis Migara. Ja. Nou dat bij elkaar heeft uh, 1000 euro uh, opgeleverd. En zo schreven de Reddingsbrigade ook wat dollars, ponden en Deense kronen. Ja. Ook die zaten erbij. We moeten we nog naar het grenswisselkantoor ook nog. Ja, ook, ook dat maar, nog. Maar nee, geweldig initiatief. Uh, twee avonden feest in Tianjin. Chin, Chin. Wellicht dit jaar meer van dat soort evenementen met de Reddingsbrigade als, uh, als goed doel. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ze kunnen het heel goed uh, gebruiken en ze doen goed werk. En nogmaals, het is uh, allemaal vrijwillig hè, daar dus... Uh,